van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Minister Klink wil opheldering van het academisch ziekenhuis Maastricht over de weigering om zeldzame immuunziekten te behandelen van patiënten die niet uit de buurt komen. Volgens het ziekenhuis is er geen geld om die patiënten te behandelen maar Klink vindt dat de kosten nooit een reden mogen zijn... om patiënten met zeldzame aandoeningen te weigeren. Op de Amsterdamse Ringweg A10 is een kettingbotsing gebeurd... waarbij zes auto's betrokken waren. Zeker zes mensen zijn gewond geraakt, van wie twee er slecht aan toe zijn. Over de toedracht van het ongeluk kan de politie nog niet zeggen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de afslag Davendrecht. De Bob-Angelo-penning van het COC is toegekend aan tv-presentator Arie Boomsma... en de Remonstrantse Broederschap.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 Op de winnende foto is op de voorgrond de bebloede hoofd van de dader te zien... die met zijn auto tegen het monument de naald was gebotst. En op de achtergrond de bus met de koninklijke familie. In de eredivisie gaat PSV na vandaag alleen aan de leiding. FC Twente die twee punten liggen door een 0-0 gelijkspel bij FC Groningen. Ajax blijft derde na de 1-0 zege op AZ. Trainer Dikke-advocaat van AZ werd naar de tribune gestuurd... omdat hij de scheidsrechter een oetlul had genoemd.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 seven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 The She one I want, I dare to Gewoond. Wat ging u daarna doen? Uh, wij zijn, daarna zijn wij naar uh, Nebiks Wout verhuisd. Mijn man wilde dolgraag burgemeester worden. En dat is uiteindelijk uh, gelukt in de gemeente Wognum. Nou, iedereen weet natuurlijk nu waar Wognum uh, ligt. Maar in die periode wist niemand waar, uh, waar, waar uh, Wognum lag. Maar goed, wij zijn naar Nebiks Wout uh, verhuisd. Met, uh, niet met ons, ja, wel met ons hele gezin nog. Onze zoon die ging studeren in Amsterdam...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 away. You let them be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 What's he-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 Gedansd, stiekem met je